We zullen het grondig moeten uitspitten. Ja, ja, want tot nu toe is er weinig bij waarmee we onze dokter het vuur aan de schenen kunnen ja. maken. Dit is die hier is? Deze is misschien er iets, hè? Wat is dat? Een box met cassette. Een ja, muziek voor de versiertoer. Nee, nee, en nee, nee, gesprekken. Nou, dat staat er toch op, hè. En allemaal met dezelfde, zie maar. TL. TL? Ja. Tom Levis? Goh, stel u voor. Check er eens eentje, hier, ja. in, de, in de recorder. Ja, ja. Dan weten we het zo, hè? Voilà. het werk van de vuurdrager op aarde moet voortzetten. Hoe weet je dat? Dat is van eenpening. Hoe weet je dat, Tom? Van de meester. Hij heeft mij de bewijzen geleverd. Wat voor bewijzen? Dat ik de rechtstreekse afstammeling ben... ...van diegene die de kerk van Satan heeft gesticht. Alistair Crowley. Jij? Ja, dokter. Ik. Ik alleen. Het documenten liggen er niet om... Het... Zonder twijfel. Tom Lievens en niemand anders is de erfgenaam van het grote geheim. Ja, spoel eens even door. Dat soort onzin heb ik al genoeg gehoord. Schat, schat, ja, goed, goed, goed, goed. Oké, okay, beluister. Opgedragen? Ja. De breuk met mijn ouders moet totaal zijn, zei de meester. Je bedoelt Venex? Natuurlijk, Venex is de meester. En wie is Venex nog, Tom? Zijn naam? Pieter. Pieter, hoor je dat? Maar ja, hij vraagt naar vermoorden, zegt hij. Maar, maar, dat kan je toch niet doen? Ik moet, dokter ik moet. Phoenix laat me geen keuze. Nog eens, wie is dat? Ze moeten weg. Dan komt hun geld naar mij zodanig dat ik het kan gebruiken om het rijk van Satan op aarde te vestigen. Ik kan je alleen maar helpen, Tom, als je me zegt wie Phoenix is.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 En dat is nu toch al zeker een week. Ja, wat doet hij dan de hele dag? Hm, zegt gij het is? Ik weet het niet. Het moet iets artistiek zijn of zo. Want die rare tippen die hier soms over de vloer komen. Nou, u, uh, u kent toevallig geen namen. Van die gasten? Ja. Er was bijvoorbeeld geen uh, vindevogel bij. De keizer. Van, van Impen. Impe. Nee, ik zou het begot niet weten, meneer.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 Dat hij ons zo votjes vertelde met welk goedje Eva Lalo werd vergiftigd. En dat kan gewoon een truc geweest zijn om ons vertrouwen te winnen. En Peter, je mag ook die hele klik rond het weeshuis niet vergeten. Nee? Nee. Dat daar dingen gebeurd zijn die geen licht mogen zien, dat staat voor mij vast. Nee. Bovendien, als we goed. Ja, een momentje door. Sorry. Uh, hallo? Ja? Ah ja, goed. Ja, in orde, ja.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 Wel, we hadden ons op een enigszins andere ontvangst voorbereid. Ja. Yes, ja. He, you know. ja. Dat ik jullie op de vingers zou tikken. Uh, nee, nee, nee. Ah. Eerder de huid vol schelden. <laughs> Die mogelijkheid heeft er inderdaad in gezeten, commissaris.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 Van der Rauw, de vroegere districtscommandant van de Rijkswacht? En nu lid van de federale politie, precies. Mm -hmm. En die heeft me enkele bijzondere interessante dingen verteld. Ah ja, zoals... Het was hem te oor gekomen dat jullie vermoedens hadden over de oorsprong van de drugs... die de laatste tijd in een Brugge worden gedeeld. Mm -hmm. ja, en hij was razend. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nieuwsgierig om te weten te komen...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 Voor een Boeko zoals gij die maakt is dat een meer dan overbodige vraag. Hé, perfecto, senor. Er is nog zo'n, wacht, ik zal nog een beetje. Nee, nee, gaan... nee, blijf dus zitten, blijf dus zitten. Huh? Ik neem het wel. Er moet niet te veel meer op je benen staan. Maar ik, ben, ik ben zwanger, Peter, niet ziek. Hè? Nou, voorzichtigheid is geboden. Ja, Zeker zie. op plaats. Ja. Heb je genoeg? Ja. Ja, voor alle drie. Kom maar terug zitten, hè. Kom, Allez, kom.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 Dus zal vinden vogel haar? Ja, daar is heel veel kans voor. Okay. Nee. Volgens Mus heeft vinden vogel het gif gevraagd als vergelijkingsmateriaal in een andere moordzak. Als dat zo is, dan, dan valt onze labo man weinig te verwijten natuurlijk, maar dan moeten we dus nog afwachten. En next. Tom Liebes. Oh, heb je die ook al? Oh, was dat maar waar. Er is al wel op ruime schaal een opsporingsbericht verspreid.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 Oh, mijn buik. Hoe? Is het zover? Nee, misschien. Ja, maar, maar misschien, misschien, misschien... Ja, of nee, moet ik de dokter... Oh, oh, oh, niet zo rap, Peter, niet zo rap. Het kan, kan, kan misschien een eerste van ja, teken zijn. Maar uh, laat mij maar even. En ik? Wat, wat moet ik dan doen? Drie dingen doen, Peter, drie dingen. Ah, zeg het maar, zeg het maar. Kalm blijven, kalm blijven en kalm blijven.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 En dan kan zij u verwittigen als het zover is. Ja, dat moet ze het ook doen, hè? Alsof mijn moeder u niet in haar hart. Hé, hé, breek mijn mond nu open, hè? Maar ja, uh, misschien wel het beste. Ja, natuurlijk. En best. ik ga u daar straks terug ja. op, hè? Uh, kunnen we nu nog even langs ons uh, schoormama rijden? Ja, ja, dat is geen probleem, hè, Pieter? De confrontatie tussen Van Impen en Vindenvogel is toch maar pas om tien uur. Ja, dus ja. kunnen we. Ja, ik ook. moet nog wel het een en ander inpakken. Ah, ja, dat is goed. Uh, zal ik eventjes helpen? Ja. Ja, wel dan, hè. hoe dan? Door mij niet voor de voeten te lopen en hier beneden gelijk een braaf jongen te blijven wachten. Oké, okay, ik ben zo klaar. <tied> Hallo, ah, nee, commissaris, moet moeten daar niet al te nerveus in maken. Zij, bij mijn vriendin, haar eerste, was dat juist hetzelfde. Ze had in één keer enorm veel zeer. Hè? En haar Fernand die bracht haar vroegspier naar, naar hè? Ja, ja. En zo vroeg oh, ze, daar stand die uit de terug. buiten. Ze waren drie weken te vroeg. Ja, elk geval is anders, zei Karin. Mijn moeder heeft altijd gezegd... Peter, van Impen en vinden zijn nu. Ja, breng ze binnen, Giddel. Ja.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 En uh, Van Impe? Ja, die zit al terug in de Amiro. Verdomme, verdomme, ik mag er niet aan denken dat we hem kwijt zijn. Het hele land lacht ons uit. Ja, daar is weinig kans voor. Ver geraakt hij niet. Ja, dat zeiden ze in de tijd van die trook. ook. Dat zat hij een paar uur later al niet. En wij hebben hier geen boswachts. Gaan op de hoogte? Ja, spreek vanzelf. domme verdomme, verdomme. Victor? Ja? Bruin open op lijn ja. 4. Hallo, ja. Uh, commissaris, ik denk dat ik Vindenvogel op het zand gezien heb.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 ...begint jij nu ook niet te zeggen dat zoiets niet kan, hè? Hoe was het bij Elke? Niemand te zien. Wat, lief? Ah, niet thuis. En niemand van de buren die haar de laatste dagen heeft opgemist. Jongens, zo dat nog. Oh, maak, maak, maak mij los, alstublieft. Maak mij los. Vergeet Dat zo was. ...bleef ik mee. Geloof niet van dat ik kreeg iets over mij verteld heeft. Hij toch geen domme dingen. Ze gaan het op zich. Te laat vervissen. komen, Elke. Veel te laat. Allemaal. Oh, ik, ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Gij, gij, gij hebt niks meer te willen, elke manpai. De meester heeft zijn besluit genomen. De wil van de meester moet worden volbracht... Eerst gij een kogel. En dan ik, een kogel. Oh, nee, nee, nee, nee, doe. Nee, nee, nee. no. Elke. Ah. Ah, nee. Jij hebt Phoenix willen verraden. Dus jij moet gestraft worden. Het oh, is niet waar. Het is niet waar. Het is wel waar. Jij gestraft en ik, Tom Lievens, beloond. BM oh. Beloond met een nieuw leven.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 Ja, en? Niks natuurlijk, hè. Vind de vogel is clever genoeg om nu alle plaatsen te vermijden waar hij mogelijk kan opvallen. Ja, als we hem niet terugvinden, dan hangt er ons wat boven het hoofd, Guido. Ja, goed weten. Hoe wil je zeggen, commissaris? Ja, dat we mogen gaan uitkijken naar een andere job, Karin. Enfin, ik toch zeker. Staat Les Staminet toevallig niet te koop? Oh, oh lach nog maar een beetje mee. Oh, ja. Zeg, waar zijn jij feitelijk bezig? Ah, ook iets heel boeiends. Eerst de dossiers van Van Impen aan Zien of daar geen hints in staan over vinden vogel en Koop. Commissaris, bericht van de meldkamer. Vindenvogel is gesignaleerd op de Spaanse loskaai. De Spaanse loskaai. Ja, kom aan Guido, daar naartoe. Agent. Commissaris. Heb je hem gezien? Ja, het hospitaal van de Zwarte Nonnen daar. Ah. We kwamen uit de Kipstraat. Ja, ja. En hier is bruggetje overgelopen. Toos, geen stof Ik kan er niet uit weg. Mijn collega is hem gevolgd, en aan de andere kant hebben we en binnen uit de staat afgezet. Oké, okay, oké. Okay. Uh, je zijn gewapend, dat weet ik niet. Uh, geen risico's nemen, Guido. Nee. Kom, we gaan hem Ja. Zie jij iets, Pieter? Nee. Dicht tegen de huizen blijven. Ja. Anders. Kom uit die garage daar. Geef ja. me dekking. Piet, Pieter, Piet, wat ga je doen? Geef me de dekking zeg. ik. Ga toch zelf in de lucht. We weten nu waar hij zit. Ik pak hem daar. Ja. Handen omhoog, vind de vogel. Ah. Ja, ja. Pieter. Pieter. Pieter, is alles in orde? Ja, ja. Pieter.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 Oh, pak dan toch op, mens. Centrale A-37, kom in. A-37. Centrale voor wagen A-37, kom in. A-37. A-37, luistert. Ja, Karin. Is commissaris Van in bij u? Jawel, maar die hangt aan de GSM. Straks nog eens proberen. En? Waarover gaat het? Karin, ik geef hem je door, hè. Karin voor jou, commissaris. Met uh, Van in, uh, vertel het eens. De Keer zoekt u.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 Zover, elke man bij Nee, nee, nee, niet doen, Tom. Niet doen, niet. in godsnaam In Satans naam. Oh. De, de echte meester van de schepping. Mijn dood, dat helpt niemand. De dood is een begin.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 De spaarmijn, zo, maar als u bleef, dan is de wereld gek. Een lidlicht van Azeiland kent. Die de meeste daar nou, met name hebben beledigd. de nou, hoed van de waarheid maar min of dik behandeld. Grijs die. Wat krijg Kom maar, kom maar. Dat het, ah, ja, het, het is voorbij, het is allemaal voorbij. Oh. Oh. Oh. Pieter, ja, is op tijd? Hij wou mij doodschieten. Ja, dus, is, oh. is het is allemaal ja, dus. Heb, ja. niks, dat is niks. Heb jij weer niks? Windervogel? de nee, nee, dit is Cardon. ik weet het zeker. Cardon. Hij, hij heeft het gezegd, voor hij mij bij Tom achterliet. Nou, waar is hij naartoe? Oh, naar het ziekenhuis. Hij weet het van Loren. Wat? Ja, als hij gaat bevallen, hij heeft, hij heeft met haar moeder gebeld. En nu is haar kinderen om wraak te nemen. Peter, Anneloren is in gevaar. Anne Loren en, en de baby.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 Maar, maar misschien lukt het nu wel. alleen toe. Ja, alleen vooruit. Moet ik niks oh. meer brengen van het cafetarium? Maar nee, maar ik heb alles is goed. Ik zal niet te lang wegblijven. Oké. Okay. Oh, oh, excuseer, meneer. Oh. Uh, waar kan ik je telefoneren? Hunter, achter Toekstje. Oh, dankjewel, meneer. Dank je wel. Mama! Huh? Pieter, eindelijk! Ja, waar is ze? Vlug. Van de in haar kamer natuurlijk. De ja nummer, nummer van de kamer. 848. Guido, bruinogen, meekomen. De anderen zetten alle uitgangen af. Er mag niemand het ziekenhuis nog uit. Maar, maar, wat gebeurt er? Straks, mama, straks. Jij blijft hier ook beneden. Karin, zorg ja, gij eens voor de de haar. Kom, jongens, in de lift. oh. Houd elke beweging in deze gang goed in het oog. Mm -hmm. Ik ga nu eerst naar hanne begrepen? Begrijpen? Okay. Kom in orde, commissaris. Hannelore. Hallo, schatje. Alles goed? Je <tie> kijkt zo. Is er iets? Ja, kindje, waarom, waarom zeg je niks? Omdat ik het haar verboden heb, van in. Cardon. Handen omhoog.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 ...om mij te geloven. Uh, Sommigen heb je wel moeten helpen, hè? Wie, wie heb ik moeten helpen? Eva Lalo, bijvoorbeeld. Ik heb haar niet vermoord. Uh. Ik heb het gif aan Tom bezorgd. Tetramethylpyrosulfaat. Om het op een natuurlijke dood te doen lijken. Uh, en toen was het de beurt aan Koen? Hij wist te veel. En de jongen kon niet meer zwijgen. Tom heeft toen de plus geklaard. Na uh. Sint-Jacobs kon ik hem eender wat vragen. Uh, die aanslag op mij was ook hij. Ja, ja, die aan... En niet bewegen van in. En well. hey, goed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 Mooie naam, Mooie kinderen ook, dat ja, ja, met zo'n vader. Dat is al een heel oud, hè, hè? Oh, voilà. Ja, O, dat Een beetje chattengew. Kom maar, Karin. Na nou wat we in het ziekenhuis hebben meegemaakt, kan dat alleen maar meevallen, hè? Absoluut, hè? Ja. Hey, we zijn door het oog van de naald gekropen. Ja, ja, ja. Ik zeg het nog. Had Cardon doorgehad dat ik met dat telefoontje Guido en bruinogen. Mm -hmm heb gebriefd in plaats van met receptie te bellen. Dan uh, hadden we hier niet meer gestaan. Ah, Staan moet ook niet, hè, Pieter. Zitten, drinken en zwijgen over Venex. Dat gaan we doen. Ja. Ik Ah, uh, Met Perier zeker? Nee. Nee. Nee. Ja. Met plezier, Pieter. Ah. Met plezier. Ja, dat is goed, en, en, en met een magnum duvel. Ah. Op, Abelore, Sarah... En Simon. Ja. ja en, en ik dan. Maar op u ook natuurlijk, papa. <laughs> papa Pieter. Papa <laughs> Pipetje. <Pipeetje. laughs>